en 22 graden. Dit was het... Toen zaten we ineens bij een uitzending van AB Radio ZFM Zandvoort. De gezamenlijke zenders zenden vandaag de hockeywedstrijd tussen Bloemendaal en Laren uit. Nou, het, uh, We hebben het allemaal kunnen horen bij de weekbreak van Ilko van Berkem. Daar zat Frits Reek twee keer in en uh, hij wist het te melden dat al vrij snel uh, Bloemendaal op uh, voorsprong kwam. Door een doelpunt van Teun de Nooier. Het werd 1-0 en... Vlak voor negen was het uh, al uh, nog een keer raken. Toen was het Olman Meijer die 2-0 aantekenen Dus we nemen aan dat uh, de ruststand uh, zo'n beetje 2-0 is. We hebben het verder nog niet uh, precies uh, vernomen. Straks over, nou, ik denk een minuut of tien, gaan de heren weer uh, zeg maar het uh, veld weer op. En dat verschaft ons hier de tijd om even wat andere dingen te gaan doen. Uh, bij de beide zenders AB Radio en van Zandvoort. Wat uh, dus uh, een beetje ook aangekleed moet worden met wat informatiemateriaal. Uh, nou, dat hebben we. Want aanstaande vrijdag beginnen de 20 edities. 20 editie van de RTL Grand Prix Masters of Formule 3. Inderdaad. En uh, een van mijn collega's waarmee ik het uh, radioverslag uh, doe op het circuit. Is. Willem van densen, hij is toevallig ook aangeschoven. Willem, goedenavond. Goedenavond. Ja, uh, want uh, het is niet uh, zomaar dat je nog even aan uh, komt zetten. Want uh, vrijdag, uh, dan begint het uh, spektakel hier in Zandvoort. Ja, vrijdag. Uh, het officiële programma begint ja. vrijdag. Uh, vrijdag hebben we al een uh, hele gevulde dag. Maar eigenlijk uh, begint het morgen al. Uh, meestal hebben we voor een uh, DPP, uh, Dutch Powerpack weekend, mm -hmm. uh, de vrijdag die wordt gebruikt uh, voor de vrije trainingen. In dit geval uh, is dat uh, morgen al. Ja. Morgen uh, de nationale klasses uh, hun vrije trainingen. Want vrijdag is de dag van de kwalificaties uh, ja. inmiddels al voor uh, dat programma. En dan heb ik het over de Formula Swift Cup, uh, Dutch Supercar Challenge en uh, niet mis te verstaan uh, de Dutch GT4. En ja. in de middag hebben we dan al uh, races, want uh, vrijdagmiddag om uh, tien over half twee we al de eerste race. En dat is er niet zomaar een. Dat is er een van de Formido uh, Swift uh, Cup Dutch GT4. Uh, eigenlijk de koningsklasse van Nederland. Ja, mm -hmm. die is toch uh, vrijdagmiddag komen die in actie voor hun uh, race 1. Ja. Een race over 25 minuten. En die start al om uh, vrijdagmiddag dan om tien uh, over half vier. Vrijdag hebben we dan ook nog de lange race van de Toewagen Diesel Cup. Die uh, begint om tien voor half. En dat eindigt om zes uur. Dus vrijdag niet alleen een dag van uh, trainingen, kwalificaties, maar ook van uh, races. En zoals we gezien hebben met Pinksteren, kunnen dat hele mooie races zijn. Ja, <coughs> uh, dat, dat, dat sowieso. Uh, de Formule 3-fans uh, moeten dan toch uh, nog even in de wachtkamer uh, blijven zitten. Want... Ja, dan uh, kijken we even naar de zaterdag. Uh, ja. Jij noemt de uh, Formule 3 en dat zijn uh, de beste herriemakers. Ja. Uh, niet alleen, maar de zaterdag is toch meer de dag uh, van het uh, grovere geluid, zullen we maar zeggen. Want dan testen Formule 3, mm -hmm. die hebben zo'n geluidsdag nodig. Maar wat er ook rijdt op, op zaterdag, dan, uh, dat is de Bosch GP. Dat zijn de wat oudere Formule 1 auto's, Indycar auto's en dergelijke. En Formule BMW, op die dag hebben we ook de Formule Ford uh, mm -hmm. en de Formule Renault. Dus uh, kijken we naar de Masters uh, dit jaar, Formule 3. Maar het uh, is gevuld met heel veel uh, Formule-klasses. Ja, dus het is eigenlijk uh, bijna een Formule-dag. Ja, ik zie nog wel toevallig nog een Dutch GT4-race uh, staan. En een Dutch Supercar Challenge-race uh, uh, zie ik nog staan ja, op zaterdag. Ja, die, die zien we ook nog daar. Dat zien we op zondag zien we ook nog dat, uh, anders als uh, Formule-auto's. Maar in tegenstelling uh, wat we gewend zijn hier op Zandvoort... dat we over het algemeen één Formule-klasse hebben. Dat ja. is Formule Ford. Hebben we dit weekend hebben we er toch een uh, fix aantal. We hebben het over Formule Renault, Formule BMW, Formule 3, uh, de Bosch uh, GP auto's. Uh -huh. Dus ja, Formule, de liefhebbers van de Formule auto's komen, heel, komen helemaal aan hun trekken. Ja, uh, want uh, uh, het is zondag. Ook uh, vroeg uh, vlaggeijs heb ik uh, me laten vertellen. Want uh, we mogen er al uh, vrij vroeg uit, geloof ik. Nou ja, het programma, ja, het, het is goed gevuld. En dat is uh, iedere dag. Want vrijdag uh, begint het om 9 uur met de actie op de baan. Ja. En dat duurt tot 6 uur. Zaterdag uh, mogen we ietsje later heen. Dan uh, beginnen we om 9 uur, maar dan duurt het ook weer uh, tot vijf zes. Ja. En kijken we naar de zondag, dan hebben we de eerste race. Dat is de Toewage Diesel Cup uh, race 2. die begint al uh, om 8 uur. En het programma eindigt die dag om tien voor half 7. Waar zijn we zo Nou, ja, als je dan kijkt uh, naar de. Weersvoorspellingen naar nou, uh, degene die uh, hagelwitte duin in gaat uh, vrijdag en zondagavond eruit komt, <laughs> komt uh, <laughs> ja. met een heel andere kleur thuis. Dat, dat denk ik dus ook. Uh, nou is er uh, dus wel het een en ander uh, te doen. Formule 3 is uh, de hoofdmoot. Uh, nou ja, als we kijken naar de Formule 3, hoe ziet dat er eigenlijk uit? Want uh, heb je al iets meegekregen van, van uh, het deelnemersveld wat daar uh, gaat rijden? Nou, Formule 3 is toch wel een... Uh, ja, het blijft een interessante klasse. De... Hoofdmoot bestond vaak bij de masters uit de teams uit de Euro-Formule Euro, 3-series. Mm -hmm. Die serie is wat geslonken. Dus uh, Er is dit jaar een nieuwe klasse gestart. Dat is GP3. En die rijdt in het voorprogramma van de Formule 1. Mm -hmm. Er zijn teams die zijn daar naar overgestapt. Rijders vinden het ook interessanter om in een Formule 1 weekend actief te zijn. Desalniettemin is die Euro-serie nog steeds een competitieve klasse. Met 16 uh, auto's, maar dat wordt aangevuld met uh, vele uh, rijders en teams uit het Engelse kampioenschap. En uh, als ik me niet vergis, uh, hebben we toch in de Formule 3 uh, een deelnemersveld van 27 auto's. Dus dat is uh, niet, uh, niet mis in ieder geval? Dat is zeker niet mis. Wat ook niet mis is, is de Formule Ford... Uh, we herinneren Pazen nog, dat ja? er zeven treden. Met Pinksteren uh, waren het er, dacht ik, 15 of 16. Maar ja. dit weekend krijgen we aan de start, en dat moet ook ongelooflijk uh, spectaculair gaan worden... 37 Formule Fortjes. <laughs> dat, dat wordt wel wat, ja. Ja. En dan, uh, ja. We willen natuurlijk altijd graag... Weten, we waren net Formule 3, ik ga daar nog even naar terug. We hebben daarin... Uh, toch ook twee Nederlandse deelnemers uh, dit ja. jaar. Eén daarvan is uh, Stef Dusseldorf. Mm -hmm. Stef, uh, we kennen hem al vanuit de Formule RO. Vorig jaar Duits kampioenschap gereden bij Frits van Amersfoort. Duitse uh, Formule 3 kampioenschap doet hij dit jaar weer. Hij rijdt uh, dit weekend hier bij uh, Signature. Dus een Frans Formule 3-team. Eén van de topteams. Dus mm -hmm. Stef, ja, die. Ik kan het uh, aardig goed gaan doen hier. De tweede Nederlander uh, die hier rijdt, dat is uh, Nigel Melker. Ja. Ooit ook bij uh, Frits van Amersfoort, actief in die uh, Formule Renault, Nigel Melker. Afgelopen uh, winter heel veel getest met uh, Formule 3. Uh, ze hadden zelf een uh, Formule 3 uh, gekocht, zijn vader. Uh, mm -hmm. Met uh, engineers erbij die hielpen uh, met het testen. Heel veel getest. Nog geen één race gereden, uh, Formule 3. Debuteert uh, Formule 3 hier op Zandvoort met de Masters. Maar wat hij wel gedaan heeft dit jaar... In die nieuwe GP3-klasse die in het voorprogramma van de uh, Formu Formule 1 rijdt... zijn tot nu toe uh, twee raceweekenden geweest. En twee keer was de Monopol uh, deze Nigel Melker. Dus wat we kunnen verwachten hier met, hem, uh, met de Formule 3 is een vraagteken. Maar dat hij zeker snel is en goed, dat uh, weten we wel van hem. Yeah. Uh, en dan is er uh, nog, uh, nog een iets wat uh, belangrijk onderwerp waar jij zijdelings iets mee te maken hebt: de Red Bull Cardfight. Maar ik vind het niet zijdelings. Maar... <laughs> Je bent er direct Je bij betrokken bedoel, ja. zelf. Uh, de Red Bull uh, Cardfight. Red Bull heeft dit jaar een uh, initiatief uh, getoond uh, door. Uh, ja, Karttalenten te proberen hier op het circuit actief te laten zijn. Die mm. hebben voorrondes gehouden in twaalf provincies. Nederland heeft twaalf provincies toch? Ja, twaalf. Flevoland onder andere ja. Iedere provincie werd uh, een voorronde gehouden op uh, indoor kartbanen. Er waren heel veel inschrijvingen voor. Uh, iedereen uh, die wilde het graag meemaken natuurlijk. En ja, per provincie zijn er twee deelnemers... De het was verdeeld in twee categorieën, een categorie uh, jongens, meisjes, meisjes. ik geloof dat er twee meisjes of één meisje zich gekwalificeerd heeft van, uh, na nul is overdreven, maar tot 14 jaar, tot en met 14 jaar. En dan heb je de categorie uh, 15 plus en van beide categorieën de snelste tijdens de voorrondes in die Provincies. die zijn uitgenodigd door Red Bull om hier deel te nemen aanstaand weekend in een uh, race. Hoe dat precies eruit gaat zien, is nog niet helemaal uh, bekend voor iedereen. Er wordt waarschijnlijk of waarschijnlijk op het rechte eind wordt een uh, parcours uitgezet en dan ja, krijgen die jongens en meiden die krijgen zaterdagmiddag is dat in de pauze van het programma. Dan moet ik even kijken. Dat is om. Uh, Even kijken. Uh, computer. Ja. <laughs> uh, nou, dat zal zijn uh, rond 1 uur. Tussen 1 en twee is er uh, voor de jongens uh, en meiden uh, de mogelijkheid om het parcours te leren kennen. De kart ja. te leren kennen. En ook om zich uh, te kwalificeren voor de race die dan uh, zondag uh, gaat plaatsvinden. En die vindt zondag plaats uh, tussen vijf over half elf en vijf over half twaalf. En het bijz bijzondere aan die race is dat ook uh, Sebastian Vettel uh, daaraan meedoet. Oh, ja. Dus ja, voor iedereen... Het is sowieso uh, voor die deelnemers geweldig dat ze dat mogen doen uh, op Zandvoort. En dan voor een coulisse van uh, heel veel duizenden mensen uh, ga ik aannemen. En dan ook nog met uh, Sebastian Vettel uh, die daaraan meedoet. Ja, dat, dat is één groot feest voor ze. Ja, dat moet haast wel. Dus. Ja. Uh, in de notendop dus uh, de, de RTL GP Masters Formule 3. Ja. Dankjewel. Uh, dat was uh, Willem eventjes uh, wat uh, betreft het uh, verhaal rondom de RTL GP3 Masters. Of met de drie Masters, moet ik eigenlijk zeggen. Eerst even muziek. En dan gaan we over naar Frits. Uh, bijzonder is dit gewoon een gitaartje erbij pakken. Je wordt uh, op een gegeven moment de winnaar van de Grote Prijs van Nederland van 2008. En je heet Fabiana Dammers. En dit nummer heet Kent Say No. Me bad, you keep me waiting. Oh boy, you make me mad. You can just leave me on the sidewalk. happened Expect me to Trust the numbers, they won't fail Dat was het laboratorium wat in, in elkaar donderde. De Science Industry van We Cook. We fire daarvoor. Fabiana Dammers met Kent C. Nou, we gaan weer terug naar het hockey. Hè, want uh, inmiddels is uh, de tweede helft alweer begonnen. Bloemendaal stond met 2-0 voor. Dat is lekker rusten met een kopje thee erbij. Maar ik denk toch dat er wel een beetje opgeleid gaat worden, Frits. Laten we dat hopen, laten we hopen. Bloemendaal ligt op schema. Laten we het zo zeggen. He, het ligt op schema. 2-0 beginnen in de tweede helft. Het, uh, ja, dan mag je toch een beetje rustig blijven. Maar uh, we hebben het gezien uh, zondag. Uh, Laren beschikt uh, over een uh, strafcornerman. Uh, Luke Durner. En terwijl ik praat, kijk ik in de verte. Maar het is gelukkig geen strafcornerman. Het is een vrije slag. En uh, ja, die heeft maar twee kansen nodig. En het staat weer gelijk. Maar we doen niet aan uh, Doom denken... We... We zijn natuurlijk uh, oranje, oranje, uh, Jamie Dwyer, Jamie Dwyer aan een solo, uh, samen met uh, Ronald Brouwer, als hij de bal mocht krijgen, oog in oog met Akbar, o, uh, Akbar naar de grond en uh, Brouwer die gaat dan uh, op, de, op de weg terug, probeert uh, de nooier te vinden, maar... Nou, een uitgelezen mogelijkheid zoals we aan het einde van de eerste helft ook al hebben gehad. Uh, Bloemendaal uh, gaat toch weer uh, de kant op van slordig omgaan uh, met kansen. Uh, de Nooier die gaf in de eerste helft het voorbeeld uh, door al uh, in de vijfde minuut uh, naar goed werk van uh, Klen uh, Schuurman uh, door te drukken. Doelman Akbar werd waarschijnlijk een beetje gehinderd door, door de zon, want hij stond uh, aan het doel uh, bij, de, bij de Brede Rode Laan. Uh, ja, dat, dat, dat kan gebeuren. En de, uh, de eerste, de beste strafcorner van het zorgenkindje, de strafcorner, die uh, werd door ome Meijer uh, nou perfect uh, in de hoek uh, gesleept. Bloemendaal kreeg daar nog, daarna nog twee strafcorners uh, in de eerste helft. Maar ja, die, die gingen helemaal mis. Ja, zo, kan het, uh, zo kan het soms uh, gebeuren. De 2-0 staat op het bord. Uh, Bloemendaal uh, probeert aan te vallen, maar is beducht op de tegenacties van Laren. We gaan het zien in de tweede helft. It always is, that's just the way it goes. Nomen ze klanken David Guetta en Kelly Rowland. We gaan weer terug naar het hockey. Daar was het uh, 2-0. En Bloemendaal had het een klein beetje moeilijk om daar, daar een speler van Laren... die vroeger bij Lo Bloemendaal rondliep. Namelijk Luc Durner. Maar of die nu een beetje onschadelijk is uh, gemaakt door uh, de Bloemendaalse uh, ja, grootmacht... dat horen we nu van Frits. Ja, het is uh, nog niet het, het geval. En sterker nog, uh, uh, Laren drinkt uh, geweldig aan. Uh, Bloemendaal uh, verdedigt... Uh, met vrijwel elke speler, maar het is nog steeds 2 tegen 0. De geruststellende stand en met deze stand gaat Doemedaal naar de finale. Maar zover is het nog niet. Nog 7 minuten. Jamie Dwyer. Eenzame cowboy op de, op de middenlijn uh, Probeert uh, te combineren. Ja, de bal wordt nu uh, door Bloemendaal uh, rondgespeeld. Uh, Tim Jenskens uh, in, in de diepte naar Ronald uh, Brouwer. Maar die wordt uh, goed uh, verdedigd uh, door Laren. Zodat uh, Laren weer uh, kan overnemen. Door het midden. Door, uh, Jolie uh, op het uh, verkeerde been. En dan komt Huber met de slag. Maar uh, de bal gaat uh, aan de rechterkant. Schuin voor het doel van Jaap Stokman uh, uh, Langs Jaap. Stokman die klapt met zijn hand op zijn stick van jongens let op, jongens let op. Het, uh, het, het zit eraan te komen, de treffer van Laren in ieder geval. En, uh, nog steeds het Dwaaier uh, in de buurt, uh, uh, helemaal aan de andere kant weer. Uh, nu uh, zou die bal naar Van moeten, maar die kan er, er niet bij. Die kan er niet bij en zo kan Laren weer overnemen. Bloemendaal niet in nood, maar het, heeft, uh, het is alle, alle zeilen bij ons zitten om uh, Laren op dit moment het, het uh, zit aan. te blijven. We gaan uh, naar de volgende situatie, een, een vrije slag uh, op, de, op de helft van Bloemendaal, maar dan heeft er een overtreding plaatsgevonden. En... ...is alles eigenlijk weer bij het oude en kan Bloemendaal de vrije slag uh, gaan nemen. Uh, dat doet uh, uh, Jolie met een hele verre paas. Er uh, wordt uh, gewisseld, maar hij schijnt toch nog aangeraakt te zijn. En zodat krijgen we op de helft verlaten vlak vlakbij de cornervlag, een vrije slag te, uh, te nemen. Met de Nooier en Dwaaier. Die begint aan de solo. Drie man voorbij, Dwaaier. Zal die slag moeten, maar op de voet van uh, doelman uh, Akbar en... En dan gaat hij via akbar ook nog via de voet van een lade speler. Ja, ze zijn er niet blij mee. Maar Bloemendaal die mag de vierde strafcorner nemen van de wedstrijd. Het zou het zijn: Olmer Meijer was uh, succesvol bij de eerste poging. Daarna ging het twee keer mis. Ik denk dat het nu een uh, variant wordt. Ja, zo'n strafcorner dat is altijd uh, een beetje uh, ja, koude oorlog, is het niet? Maar het, uh, het lijkt er wel op. Allemaal, alle vertragingstechnieken om de tegenstander uit de concentratie te halen, die worden erbij gehaald. Er wordt nog steeds er wordt gediscussieerd met de scheidsrechter. Er worden maskers opgezet. Er wordt nog steeds heen en weer gelopen. Ook CEO gaat zich bemoeien met de, de verdedigende, de corner. Nou, men staat klaar. De Nooier zou hem aanschuiven en Jolie zou hem stoppen. En dan zou Olme Meijer met de sleeppush de 3-0 moeten gaan verzorgen. Theoretisch, er komt die bal. Hij is gestopt en Jolie... En Jolie is de man die de klap geeft. Het is de nummer 10. Jolie die slaat hem in. En Roel bovendeert in de rebound. Is succesvol. Nou, mooier kun je het niet hebben. Bloemendaal neemt afstand in de 11e minuut van de tweede helft. Met ruime cijfers van Laren. Het is 3 tegen 0. Maar op een gegeven moment zit je, je zo uh, uh, gezellig even uh, met het een en ander uh, door te nemen, dat je ineens vergeten bent om een plaatje klaar te zetten. Nou, die heb ik inmiddels uh, zitten. Hier is de band Houses met Suicide. deep cracks shivering lights are falling on my cold skin a deep It's the chef on the mic, you got 'em colours, I got 'em colours. Not black and white like that, man. Not come on. I beat my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 Take a look what I meant now, baby It's all me, please Be careful, please I face my fears and I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 ziek hier uit de buurt. Amsterdam, Haarlem, uh, noem maar op. En dit was uh, de Chef Special. Daarvoor hoorden we dus Houses met Suicide. We gaan weer terug naar uh, de Zomerzorglaan. Want Bloemendaal uh, zit een beetje op rozen. We hadden net uh, gehoord dat uh, Wouter Jolie betrokken was... ...bij het derde doelpunt van de Bloemendalers. Nou Frits, uh, ik denk dat uh, bijna iedereen achterover kan gaan zitten daar. Nou, het scheelt niet veel... Uh... Wouter Jolie was inderdaad betrokken, maar het was Roel Bovendeert die uiteindelijk het laatste tikje gaf. De, de, de jeugdige cummingman, laat het zomaar zeggen, Roel Bovendeert 3-0. Uh, inmiddels heeft uh, Laren twee strafcorners uh, mogen nemen. Uh, gelukkig dat uh, Jaap Stokman in de doel staat, uh, want uh, twee keer... Uh, ...moest hij op ja, heel goede wijze... ...heeft hij daar uh, werk geleverd... ...in dat doel van Bloemendaal... ...zodat die stand van 3-0 steeds staat... ...maar het, uh, het veldoverwicht uh, van Laren... ...dat uh, mag er zijn hoor. ...ze leggen zich er niet bij neer... ...en met de corner van Dunner... ...twee keer faalde uh, hij... Maar ...de derde keer uh, zal, zal hij erin gaan... ...let op, dat gaat uh, gebeuren... ...maar voorlopig is het uh, Laren... Uh, ...dat uh, de bal uh, rondspeelt... ...en dan plotseling weer de diepte zoekt... Uh, ...Bloemendaal ver terug... Ver terug en dan wordt er een bal helemaal aan de linkerkant uitgespeeld. En dan krijgt Lade op de 23 meterlijn een vrije slag. Het zijn allemaal voor Luke Durner. Dat zal wel een harde klap worden met een tip-in effect. De bal is nog niet genomen, want de scheidsrechter staat in de doelmond als een soort verkeersregelaar. Het, het wordt ook een fysieke wedstrijd. Uh, mensen uit elkaar te houden. Nick Meijer de, die schijnt de boosdoener te zijn. En dan wordt, het, uh, wordt ook Huber uh, toegesproken. Maar voorlopig uh, heeft een kaart, uh, is nog uh, de baas. Uh, nou, die slag die gaat nu uh, genomen worden als de scheidsrechter een paar stapjes opzij gaat. Oh, Dunner moet achteruit. Dat uh, kan gebeuren. Nou, dan gaat hij. Uh, uh, zelf paas uh, richting een uh, melee en kan eruit uh, verdedigd worden via Ronald Brouwer zo te zien. En dan gaat Jamie Dwyer op uh, Akbar af en dat moet een goal worden. <lacht> en het is de goal, het is de goal. Laren drinkt aan en uh, Bloemendaal uh, als een duveltje uit een doosje is het uh, een duo Brouwer en Jamie Dwyer de Australiër. 4-0 is de stand op dit moment nou. Niemand twijfelde meer aan die, uh, aan die finale plaats. Uh, Bloemendaal uh, vergroot op Lader de voorsprong. En ik denk dat de beslissing daar is. Uh... Ja, nou goed. Uh, dankjewel uh, voor dit moment. En uh, in elk geval kan ik mij nog herinneren... ...vorig jaar nog uh, bij een wedstrijd geweest zijn... ...dat uh, Gerard de Groot van uh, de NOS langs de lijn zei... ...van nou de bierkranen kunnen in ieder geval straks wel lopen. Dus ik denk dat, uh, dat daar wel een beetje op gedronken moet worden. Dus doen we dat met een weekhaletje hier. Dus druk hier in kolen.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 kansenland en hebben vreemde toeters aan de mond en in de hand maar voor ons is het lied waar ieder van geniet dus alle Vorig jaar dus, uh, toen uh, ik uh, met uh, Frits Reken uh, het uh, verslag mocht doen in die halve finale tegen Rotterdam, kan ik me nog herinneren. En we zaten het uh, een beetje af te vragen van, uh, zou Bloemendaal het redden? Nou, zei Gerrit de Groot, die bierkranen, die kunnen we op een gegeven moment toch wel open. En uh, vanavond is dat toch ook maar weer gebleken, Frits, toch? Het is natuurlijk nog niet zo ver, want... Uh... Toeschouwers uh, kijken dan nog naar die wedstrijd. En uh, soms zie je verdomd goed hockey, hoor. Dat uh, ja. moet je ze aangeven. Zoals uh, hier Ronald Brouwer hier, uh, de nooier weet te vinden. Geef hem aan Van Mielo of schiet hem zelf erin. Uh, nee. <laughs> Hij loopt achter de bal aan. En uh, wordt op zetje opzij gedrongen. En dan gaat de bal voorlangs. Uh, het hoofditem uh, hier onder de pers: dat uh, is uh, de stand in de andere wedstrijd: uh, ja. HGC oranje-zwart. En HGC leidt daar met 3 tegen 1. En als het allemaal zo blijft, zoals het nu is. Dan uh, krijgen we in de finale HGC en Bloemendaal. En uh, ja, dat is lekker dichtbij. was dat zou Bloemendaal wel lijken. Lijkt mij. Maar het is allemaal nog niet zo ver. Uh, er kan nog een heleboel gebeuren. Alhoewel, je moet met een 4-0 voorsprong hier op het kopje. Moet je toch rekening houden dat het eigenlijk... ...weinig meer mis zou kunnen gaan. Maar de schrik van zondag... Uh, ...jaap, die zit er nog behoorlijk in. Ja, want uh, we weten allemaal... ...hoe het uh, gelopen is. Uh, Bloemendaal leek zo leuk ja. op weg, hè? Ja. En vervolgens werd het uh, toch nog... ...een zepert van heb ik jou daar. Ja, de kansen werden niet benut. En uh, ja, hoe kan dat? Ja, dat, dat kan wel eens uh, een keer gebeuren. Uh, uh, uh, strafbal die gemist werd... Uh, ...opgelegde kansen die gemist werd... ...en uh, denken ze van elkaar... nou? Uh, hij zal er wel een maken, of hij zal er wel een maken. Maar ja, dan gebeurt het niet. En dan gebeurt het omgekeerd Als jij geen doelpunten maakt, dan maakt de tegenstander het wel. Maar de tegenstander uh, is op dit moment, uh, ik wil niet zeggen gelooft het wel. Maar ze hebben niet meer die spirit van uh, het begin van de tweede helft. Toen uh, Echtlaren nog uh, behoorlijk wat, uh, wat, uh, wat gas gaf. Ja. En dat is uh, even minder. En uh, Bloemendaal ja, uh, met die twee treffers in de tweede helft uh, uh, oprozen. Uh, Laren probeert het nog een keer. Uh, aan de linkerkant uh, wordt gewijs. <laughs> uh, ja, die bal gaat uh, wel heel ver uh, van, bij, bij de cornervlag zelfs. Maar hij wordt nog door, uh, door Huber uh, opgehaald. En ten koste van een overtreding uh, gaat uh, Ceo uh, aan, aan, de, aan de wandel. Uh, in de cirkel, maar de bal... ...gaat over de lijn en Bloemendaal mag uitverdedigen. Het zou een razendsnelle counter kunnen worden. Ik zie uh, Nick Meijer uh, al sprinten... ...maar de bal gaat uh, rustig aan de linkerkant naar Ome Meijer. En die geeft hem bal... Uh... Richting, uh, ...richting de vijver. Uh, nou ja, uh, tijdrek is ook iets misschien... ...maar dat zal niet de bedoeling zijn geweest... ...en kan Laren weer rustig opbouwen. Uh, rustig opbouwen. Het, uh, het maakt niet meer die indruk als het begin van de tweede helft. En we moeten aannemen dat uh, de uitslag eigenlijk uh, zo'n beetje vast staat... ...gezien het spel op dit moment, ja. Ja, um, je zei net HGC staat voor tegen Oranje Zwart 3-1... Ja. Uh, nou weten we allemaal, en jij hebt dat wel eens uitgelegd, dat oranje-zwart, dat uh, is een Brabantse ploeg, als ik het wel had. Ja. Ja, ook nog. En uh, ze gooien nog vaak uh, het fysieke gedeelte in het spel. Ja. En dat ligt Bloemendaal niet zo. Nou, ja, zo, zo zou je het uh, kunnen zeggen. En ja. uh, wat HGC, dat is iets andere koek... Uh, ja, en het is ook dichterbij natuurlijk. Ja. Dat is het verhaal. Maar jij zei afgelopen zondag bij ons in de uitzending van uh, het gaat om de twee minst kwade kiezen. Uh, maar als het dan toch gekozen had, had dan toch liever een HGC. Ah, ze worden zoals het er nu al uitziet uh, op hun wenken bediend. <laughs> ja, dat, uh, dat kan je wel zeggen. Hoe lang uh, moeten we nog spelen? Nou, dat weten alleen de scheidsrechters. Ja. En ik heb het hier op mijn uh, stopwatch 33 minuten. En de officiële speeltijd is 35 minuten. Ja. Dus er komt nog iets bij. Maar het, uh, het hockey is een beetje uit de wedstrijd uh, geslopen. Ja. Het, uh, we hebben een paar blessures gehad. We hebben mensen uh, op de grond zien liggen. We hebben een beetje opstootjes gezien. We hebben de, de larenaanhang. Uh, die hadden uh, blauwe begaalse uh, vuur uh, uh, neergelegd. Zodat uh, ook, uh, dat het spel... Uh, Misschien 30 seconden heeft, heeft stilgelegd. Dus ik denk dat we met een minuut of vijf, zes... aan het einde van dit welzijn zijn, Ja, ja dat uh, zullen we waarschijnlijk uh, niet meer uh, gaan halen... Uh, voor, uh, voor het eind van deze uitzending. Uh, ja, het, het, het, het ziet er wel naar uit... Uh, dat uh, Bloembedaal dit wel gaat halen, denk ik. Uiteraard. Ja. Uh, ik dank je voor uh, je bijdrage... in uh, de uitzending, uh, Frits. Uh, we gaan ook langzamerhand uh, dit een beetje afsluiten. We do doen uh, om met dit nummer... Mary had a little band, Birds of a Feather.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 Het nummer herbergt uh, hele verrassende dingen uh, in zich. Het uh, is vaak gedraaid op uh, de beide zenders AB Radio en CFM Zandvoort. Uh, we stoppen ermee. Tien uur is het uh, bijna. Uh, Bloemendaal zit waarschijnlijk in de finale van de playoffs. En de, moogst, uh, de hoogste waarschijnlijke tegenstander heet HGC. Dit was het. Uh, straks veel plezier met de programma's van zowel AB Radio als die van CFM. Dag.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 Het kandidaatkamerlids Jonathan van der Geer was waarschijnlijk niet als eerste openlijke homo op de lijst van de ChristenUnie gekomen als hij een vriend had gehad. Dat zei partijleider Rauwvoet voor de Icon-televisie tegen Paul Rozenmuller. Van der Geer staat op de 41ste plaats op de kandidatenlijst van de ChristenUnie. Van der Geer zei zaterdag in de Volkskrant dat veel andere partijen zich niet kunnen voorstellen dat er mensen zijn die zeggen dat ze homo zijn en die ervoor kiezen de rest van hun leven alleen te zijn. Bij grote overstromingen in Tsjechië zijn twee mensen omgekomen. Vanwege de wateroverlast is in het zuidoosten van het land de noodtoestand uitgeroepen. Ook Slowakije en Hongarije hebben last van overvloedige regenval. In die landen zijn duizenden mensen geëvacueerd. Vorige maand had Polen te maken met overstromingen. Daarbij kwamen 18 mensen om het leven. De Poolse autoriteiten waarschuwen voor nieuwe aardverschuivingen in het zuiden van het land. Als gevolg van die overstromingen. Bij Veilinghuis Christie's in Londen heeft een veiling van spullen van Winston Churchill bijna 700.000 euro opgebracht. Experts spreken van een tegenvaller omdat ze waren uitgegaan van 1,2 miljoen. Het meeste, 47.000 euro, werd neergeteld voor enkele originele toespraken van de voormalige Britse premier over vrijhandel. Een van zijn beroemde sigaren ging van de hand voor 2500 euro. De collectie die bij Christie's werd geveild was eigendom van de Amerikaanse uitgever Steve Forbes. Tennisser Novak Djokovic is er niet in geslaagd de halve finales te bereiken van de open Franse tenniskampioenschappen. De Serviër verloor in vijf sets van Jurgen Meltzer uit Oostenrijk. De partij duurde meer dan vier uur. Meltzer speelt in de halve finale tegen Rafael Nadal. Eerder vandaag werd in het vrouwentoernooi op Roland Garros Serena Williams uitgeschakeld. De als eerste geplaatste Amerikaanse verloor in drie sets van Samantha Stoser uit Australië. Het weer helder en een frisse.